En dan nu, Extra Weekend. Extra Weekend. Extra weekend! Gerard en Michiel. Saints are coming. Zo is het, hè? Potverdorie. En dan nu, deel 2 van uh, Extra Weekend. En zullen we het gewoon meteen maar doen? Ja, ik uh, ben er eigenlijk wel klaar voor. Ik heb er ook wel zin in, zelfs. Ja, ik ook wel eigenlijk. Mazzie? Oh, wat oh, We gaan we doen. Nou, iets heel eng. Slaat op. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond. In zijn de sterren gebleven. Extra Weekend legt het genadeloos bloot. Dit is. Reality check van BASIE. Is het wat? Het begint al goed. Ja, ja, ja hij <laughs> ja, ja, ja, <laughs> Nou, Gerard, leg het even uit, want ik, uh, ik, ik zie Basie echt uh, met, met angstweet kijken van wat, uh, wat ja, gaat er over me heen komen. Hey, ik heb ja recht. doch. hey, hé. Hey, hey. Mijn microfoon staat ook open. <laughs> Allemaal magisch. Allemaal magisch. Niet opgerekend. nog eens een keer in Allemaal magisch. Allemaal magisch. Ja, ja, dat nou eens. Oh, en uh, de binnenkant van je ogen. Hé. Dat gaat hij van de binnenkant van mijn ogen bekijken. Ja, Hallo. die is binnen. Nee, We hebben een uh, reality check. Dat houdt ja. eigenlijk gewoon in dat we uh, de sterren die hier langskomen... vragen naar een aantal artikelen uit de supermarkt. Gewoon een paar willekeurige artikelen die je gewoon dagelijks koopt. Ja. Om te kijken of de sterren nog met beide benen op de grond staan. Of dat ze daarvoor een chauffeur dan wel uh, ja, iemand een lakij hebben, hebben... om het uit de supermarkt te plukken. Dus of je zeg maar weet wat, wat, ja, wat gewoon gemiddelde levensmiddelen kosten. Ja. Nou, ik weet dat je bij de Lidl nou, twee halen twa flesjes... of uh, water, sp -water hebt voor een, voor een piekie. Die blauwe flesje? Die blauwe flesje, ja, goed, in he? de aanbieding Goed, hè? Ja. Oh. daar uh, uh, maak uh, ik en, altijd en mijn ranje mee aan ja, ik, ben <laughs> nog, ik, ben, ik ben gisteren nog vier uh, thermeskanten aanwezig halen van mijn personeel. Zeven -of piek, hoppa, weg gaat hij. Nou, volgens mij wordt een inkoppertje. Volgens mij ga je dat hartstikke goed doen, Bas, let op. Het is tijd voor artikel nummer één. 1 liter... Huismerk olijfolie. Ja. Uh, olijfolie, nou... Huismerk, dat gebruikt mijn vrouw nooit. Wij zijn, wij zijn uh, grotendeels uh, Spaans georiënteerd buitenland. Maar die echte Spaanse blikken ja, hebben echte, jullie... Die, die ja, groen, die groene... En, en dan moet ik ook nog zeggen, wij kopen dat altijd bij de groothandel. Nou, maar oh, bij ja. de fans, denk ik. Ik geloof zoiets van... 3,80, 3,90, dan heb je een goede fles olijfolie. Ja, 30. van grote handel zou het kunnen kloppen, maar bij de supermarkt is het dan. Nee, is die duur, Bij ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee, de, ja, de, de nee. supermarkt was die 5,89. Oh, dan moet je zeggen, super. Maar ja, goed. Ja, dus doe me even de rest van je grote handel, dan komt het goed. Huh? Doe even een pallet van het olijfolie. Ja. We <laughs> <laughs> echt van jou Nee, van die echt lekkere groene. Weet je, dat is lekker, man. Ja, helemaal lekker. Oeh, lekker dan. Ik voel mezelf elke zaterdagavond mee in. Die vrouw ook heb ik gehoord. Ja. Nee? Nou, ik heb vol oh. een artikel, ja. daar kun je ook je vrouw mee in spuiten. Namelijk, <laughs> <laughs> 250 gram... Dat was niks. Echte slagroom. Het <laughs> <laughs> is onbetaalbaar, hè? Dat moet je zien. Ja. <laughs> uh, ja. nou, 250 gram slagroom in zo'n spuitding. Ik denk dat we 1,75. 1,75? Ja. ja het, is, het is net niet meer dan 10 procent, nee, volgens mij. Jammer. Nee, ja, daar gaat de zoemer. Het is uh, 1,29... Oh, niet veel? Nee, nee het nee. heel goed. Het scheelt genoeg, ja, maar moet ik, ik heb met mevrouw één ding afgesproken toen hij trouwde. Ik zeg, Liebert, bespreek één ding af. Jij maakt geen lolletjes en ik moet me niet met huis houden. Okay. Dus ik ga wel inkopen, maar ik mag van mevrouw niet wel onder begeleiding naar zo'n grote handel. Ja, maar zeg maar, gewoon. Zeg maar, <laughs> ik zou de mieter maar op die kar. en dan kun je twaalf pakken van dit, twaalf pakken van dat. Doe maar vier pallets witte ja, een, prima. <laughs> ja, maar dat is klapper. Ik draai zelf ijs. Hè? Ik heb een ijsmachine gekregen een aantal jaren geleden. Omdat ik in mijn prille jeugd heb ik met ijs gelopen op het strand. Dus je in, dat is heel ijs, maar dit valt dan. En, en, en ik, ik ken ijs draaien. En toen had ik dus een keertje van die nootjes gekocht, die, die hele dure nootjes... Hoe heet dat nou, dat ijs, dat groene ijs? Uh... Pistache pista, pista, Pistars. Afijn, ik zie die noten staan en gepeld. En ik gooi die zo'n kilo, zo gooi ik op die wagen. Bleek verdomme dat die zou ook 100 gulden kosten bij de kastra. Daar had ik zo, helemaal yes. niet yes. naar gekeken. Dat zijn flinke de, dure noten. Dat ja, zijn waren de duurste dure, noten die je al al a, nee, had in je zang gehad. Nee, dat waren rauwe noten. Die, die, die, die kan je er alleen maar voor gebruiken. En niet van die gebraaien, die zijn goedkoper. Oh, ja, de, ik ben niet zo in de pista thuis. Uh, maar ik ik wel, geloof je op je woord. Vol je er niet mee? Volgende item: item nummer drie. Eén heel boerenbruin sesambrood. Nou, dat heb je voor 1,20, 1,30. Nou. Nou, 1,20 is hij goed. Dan zit hij binnen de 10%. Ja. Het ja. is namelijk 1,10 euro. Ja. Alla, ja, dat is goed. Zij staat nu op min 1. Ja, min 1. Je krijgt toch wel. Elk fout uh, uh, antwoord is het min 1 punt. En elk goede is plus. Dus nou we zitten op min 1. Min 1. Nou, het volgende artikel: 500 gram Bona-boter. <laughs> ja, moeilijk, hè? Nee, nou, ik denk... 1,40, 1,50, zoiets. Mm. <totie> ik, ik, het, het, ik moet het, je wel is, zeggen... Ietser, maar. Ietser, ik... maar. Iets ik... Ietser, ik... iets, iets, ik... iets, ja, het klinkt misschien lullig, maar ik, ik, wij, wij kopen meestal in, in, in de groothandel of bij de Lidl. Nee, luister, ja. nee we nee, nodig nee, die man nee, nog een keer uit. Nee, voor, nee, nee, nee, of bij de Lidl, daar is het toch het goedkoopste. Ja. Dus dan hoe je nu op de prijs te letten, nou, een goedkope ken niet. Maar even de, de, de, voor, ja. voor de vorm, de, voor de, voor de, voor de, voor de, even wat lager dan die 1, wat zei je? 1,20. Uh, nee, 1,30. 1,20 zei je? 1,20. hoor. Ja. ja, binnen de 10 weer. En is staat op 0 punten nu. Maar nou, het was dat was heel goed. Het was 1,12. Het laatste item, Bas, daarmee zou je dus uh, of op... Uh, 0 was het nu, hè? Ja. Kom je of op, uh, op een gedeelde vierde plek met Ali B en Dennis Mulder... of op een gedeelde derde plek met onder andere Tanja Yes... en Boom Chicago en een Belladier. Het laatste item op onze lijst. 340 gram Hero Extra Aardbeijsjam. En dat weet je niet, want dat komt U bij de grote handel. Ja, dat is waar nee, toch. Voor de Ik nee, denk dat, hè, voor dat de dan rond, uh, rond 21 zit. Lekker een goede potje hebben wij een wel bij. Ja... Nee, 1,30. 1,30 ongeveer. Ja! ja! 1,45. Je pakt die 10%, Marcie. Je gebruikt hem ook echt tot de volste, maar helemaal goed. Ja, helemaal goed. Plus 1 punt. even kijken, even rekenen. 1 plus 1. Ja, een gedeelde derde plaats in het eindklassement. En dat is toch een niet 1, maar wel 2 keer een chapeau. Chapeau. shop. Oh, Marcie, ja, meneer. Jean-Paul Gauzard, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Het fromage. dat is ook een goede. Vromage. No. Nou, ik, dat, dat ik was... Uh, was het al nuf, hè? Nu? <coughs> nou, ja... Basie is erbij. Kom nou, op. Uh, uh, ja, ik spreek geen vrouw, hoor. Ik oh, oh, <laughs> oh, ik weet niet wat betekent. Boy, <laughs> boy, het betekent. Mooi. Opgelost zonker. weer. <laughs> Kom maar weer met de sisse vanaf. <laughs> sisters, sisters? Nee, die komen straks, hè? Oh, ja. Het is uh, Weedate. Uh, <laughs> ah, dat Teenage Dirtbag. Hoe oh, heet je zo? night and i am lonely lo and behold she's walking over to me this must be fake my lip starts to shake James Morrison. Do you want to come see me play? VFM presents James Morrison in de Heineken Musical in Amsterdam. I hope I'm going to see you there. Hij wil je graag in de zaal hebben. ja. Yeah plastic zak met kaarten. Yeah, You know, I could hook you up with some tickets. But before I do. Uh, sorry James. Zullen we het gewoon heel simpel houden? Oké, uh, oké. Okay, okay. Ik heb zoveel kaarten bij je. Laten we er gewoon een heleboel weggeven. Oké. Okay. <laughs> okay. Deze week. Kaarten voor James Morrison in concert. It's going to be great. Details? 3fm.nl you're trying to be big about it you're constantly just denying you're like a moth to a flame a hardly way. but listen cause i know what i'm saying he's trying to catch you in it and then he will back you in it cause he's just another girl at it. and if you give it away Zit op de personal Jesus van Die Mouw. Jamelia doet het gewoon nog een keer met Beware of the Dog. En daarvoor... Uh... die Teenage Dirtbag. Kom kan wel terug. Ineens hebben we weer, Heel gek is dat. Heel gek. Extra weekend negen minuten voor half negen. En het is tijd, Bassie, voor een chanson. Een chanson. Ja, hè? Okay. Dat is, is een beetje in de Franse... In de... Een chanson. Frans de chanson. Want uh, het, de mondharmonica is aanwezig. en drumstel staat hier ook. Over dat laatste maak ik me mee zorgen trouwens. Hoezo, dat is een prachtig aangesloten hij doet het heen. nou, want Edwin ja. heeft het gedaan. Even applaus voor Edwin. Ja, ja. Ah, Chacol! Hij heeft uh, de, de, de drumpedaal uh, heeft hij gerepareerd. En ik maakte me zorgen, want ik dacht... dan nou moet ik natuurlijk een pedaal in me meenemen volgende week. <lacht> Anders kan ik niet spelen. <lacht> maar dat staat zo lullig. Ja. Dat scheelt weer, hè? Dat, dat heel gaspedaal. Weer. Zal ik gewoon eens kijken of ik een ritme kan doen... en ja? dat Bas hier gewoon gaat spelen? Ja. Oh. Okay. Dat wordt een zootje, hoor. Ja. Oh, ja, dan noemen we dat a cappella. Ja, maar heel goed. Oh, gut. Geertekdom loopt nu naar het drumstel. We uh, zingen voor trommel. in de mondharmonica. Wil je even de webcam bijrijden? 3 de webcam, dan kun je ook alles zien. dat ik ook wel even heb. Komt helemaal goed dit. Zo. Webcamje schakelen. Nee, dat gaat helemaal goed. Wil je snel of een langzaam ritme, was-ie? Uh, Maakt me niet uit. Dus als ik gewoon zeg... met name stoppen, anders raak ik alle luisteraars kwijt. <lacht> een, een, een langzamer, wacht even. televisie geweest. Dames en heren, op harmonica, Bas van Toorn en op drums, Gerard Ekdom. Joepie! En dat met dit weer. Chapeau, chapeau, Chaboe. Basie, ik vond het een hoogtepuntje ontvangen te hebben vandaag in de studio, en ik denk dat dat ook voor Michiel Veenstra ja, is. Ja, uh, te gek. Ik zit echt te denken, welke jeugdheld moet nog Bet en Ernie hebben we gehad? Basie, ik, ik ben even uitgedacht nu. Ja, hè? Ziet er klaar? Zullen we nog een uh, mooie slotoverpijnzing ja. uh, van Basie? Ja, ja. Oh, kijk, dat is een komendste, Een, <tie> <tie> een slot van Basti vanaf CD. Met welke track nu? Het <tie> hele nummer. Prik er maar in. Staat maar één nummer op. Staat maar één nummer op. Eén nummer. Oh, dat is makkelijk. Nou, nog even een filosofische overpeinzing op het einde. Dan zijn bezoek in de 3FM-studio. Daar begeleid ik mezelf op de piano, hè? Echt waar? Ja. Fascinerende man ben toch? toch? een clown, denk wel eens even. Ernstig na over het leven. Ook een clown is wel een keertje serieus. Echt waar? Oh. Ook een clown heeft van die dagen dat hij zich zit af te vragen... Is het beroep wat ik nu koos de juiste keus? Is wat ik doe voor andere mensen wel zo zinvol? Nou, best wel. Wat ik doe heeft een ander daar wat aan. Echt wel, wij lachen ons rot, nou. Wat ik maak, dat kan je toch niet eten. Nou, maar het is wel oh. lekker. Wat ik maak, dat trek je ook niet aan. Ik ben er al op gekleed al. Trek me er veel van aan. Daar ja. sta ik tussen de coulissen. Er is toch wel een clownsboos, die trek je aan? En af, ja. hoor ik lachen, en hoor ik de muziek. En de muziek erbij. Dan weet ik het antwoord op mijn vragen. De butler. Het antwoord, dat is het publiek. Ah, het publiek hier is een... ja. Dan ja. vergoerde mensen, nou ik al mijn wensen. Van wie lach, vergeet zijn zorgen en verdriet. Nou, ik vind het mooi, ik vind het wel mooi. Even ja. we serieus afscheid nemen. Ik vind het serieus afscheid nemen, nou 1-1 allemaal magies dan. Allemaal magies, jij! Ken hem maar goed gaan, Zo ding zeg met die knie? Oh ja, succes ja, dus met je knie! Ja, ja. ik heb momenteel mijn tegenstuurdeur gezegd: ik zeg, denk erom, Rolf, als ik mijn ogen dicht doe, open doe, ik zeg, dan staat de vent met een lange baard bij de lul. <laughs> Bas van Toor, nog één keer! In dan. de studio, ja. Ja. Fantastisch. Dankjewel voor je komst, Basie. En succes met je show, hè. Hoi. Dit is de man van Welsen. Hiya! A baby, in high. You gotta flow like a river. in the same way far. Into groove, like a record. Draaien. Die is goed hoor. Geloof ik. Die gaat Burgerkort draaien Burn. En, vind, eigenlijk, sterk nog, vind ik dat hij ook gewoon weer langs moet komen. Ik vind eigenlijk dat hij altijd langs moet komen. Eigenlijk wel. bellen? Nou, hij hey of Bas. Zal ik me even bellen? Doe eens even. even. Ik Kijk. heb ze nummer hier bij de hand. Ik ook. Oh, nou, wie is eerder? Wie hem het eerst heeft? Ik Waarschijnlijk weet. bij Roel. Even ja, kijken. inderdaad. Uh, oh, oh, oh. Uh, Roel. Ik heb hem nog. Oh, uh, oh, ja, oh ja, ik heb hem. Damn yeah, ik heb te veel robbers erin staan. Jij weer? Oh. Wacht even. Uh, wacht, Het gaat helemaal de mis, hier. Helemaal de mis. Wie doet het? Ik ben eerder. Jij bent eerder, nou doe jij het maar dan. We rollen even bellen. Gaan we hem uitnodigen? Hebben we volgende week al een gast? Kut, ik doe het laatste Ja, volgende week. Uh, Jeroen van Koningsbrugge. Ik Dennis nummer. van de Ven, u weet wel. Oh, ja. leuk. Ik deed het laatste nummer verkeerd. Ik, ik heb al zijn uh, platen. <laughs> ik, hey, ik voel onderdrukking ah, hier. kom hier. Ellende. Nee, kom dan hier. Zie je als die producer het niet doet, is het allemaal niks. Hè? Echt, het is... Maar als ik Van Velsen bel, dan word ik altijd zenuwachtig. Ik heb altijd het verkeerde laatste nummertje. Ja, je drukt elke keer mijn verdiende nummer in. Ja. Toch, hoe zenuwachtig <laughs> kun je zijn, weet je? Dat jij zit een plas, joh. Ja, ik kom hier nog op terug. <lacht> jongen, jongen, jongen. Dat was gezellig vorige week, hoor. Ja, dat was leuk, hè? Ja, dat was echt top. Ik heb het gehoord. <lacht> rol zit in de snabbel. Ja, die zit natuurlijk weer achter de piano. Ja, ja die zit er ja, allemaal, die zit er Oh. En hij heeft gelijk ook. Als een malle. Ik zou zeggen, die is al lang binnen, maar dat is wel een heel flauwe. <lacht> nee, dat niet. Nou, als hij heel veel snabbelt en hij gaat ook nog een beetje naar een slimme supermarkt en dan is op de kleintjes. Of naar de groothandel. Kut. Vooral de groothandel. Ja, het is echt zo slecht. Dit. Ik ga nog een pellet. Uh... <lacht> Heeft hij nog een voice? Wil het niet? Nee. <lacht> Ik sluit even spannende muziek <lacht> Over? Ja, nog steeds. We zijn nog steeds uh, Roel van Velsen. Die man heeft geen man. Ik eigenlijk eindelijk een groot een op de radio. Bel op die kleine man, gebeurt er niks. Is het denken dat hij wel een voorsmail kan betalen. Maar... Ongelooflijk, hè? Nee, het wordt niks. Geen voorsmail. Nee, nou, ondertussen moet ik ook eventjes uh, heel uh, Piet Luttig... als uh, man van de klok eventjes op de tijd wijzen. Oh echt? Ja, want... Is dat zo laat? Het is een wisselverhoor. hoor. Oké, okay. nou, dat gaan we dan zo doen. Die hebben het over de wisseling van de wacht, hè? Ja, ja, ik... Uh... En wat ik ook niet moet vergeten... James Morrison-kaarten gaan we ook nog weggeven vanavond. Er wordt ook heel veel gevraagd in de sms of wij nog kaarten weg gaan geven. Het antwoord is een volmondig... Ja, zeker. Hebben wij echt kaarten voor James Morrison? En jij belt mij niet even vanmiddag om dat mee te redelen? Die was in gesprek. Oh, was ik in gesprek? Ja, ik wilde je ook waarschuwen dat Bas al binnen was, maar je was in gesprek. Ja, dat was wel leuk, want ik kwam binnen en ik wist het nog niet. Hij zat er al, hè? En hij zat er al. Het leuke was dat er iemand hier mij daarvoor wilde waarschuwen. Maar dit was te laat. <laughs> maar het is wel leuk. Ik bedoel, heb jij vroeger ook een keer van die LP's gehad van Bassin Adriaan? Nee, geen LP's. Op tv keek ik het altijd. Ik heb uh, verrek weinig merchandise gehad. Ik ben wel een keer naar het echte Bassin Adriaan Circus geweest. toen het, uh, toen het uh, in Almelo was. Echt? Ja, dat was te gek. Weet je, ik kan me nog herinneren. toen ik klein was bij mij onze ons dorp. Mm -hmm. Toen een Bodybuildhoven, Toen uh, werd er een filmpje opgenomen door Bassin Adriaan. Ja? Bij ons op het kruispunt. Te gek. had je de kwinkelier en had je zo'n kruispunt. De kwinkelier? Dat is het winkelcentrum. Dat is winkelcentrum. Ja. Ik ben uh, vaak, ja. Echt, uh, ik kom met een ontzettend rijk gezin. Heel vaak op vakantie geweest in Beeldhoven. Uh, wat? Beeldhoven aan zee, ja. De, ja, ja. Uh, de specht. Uh, spechtlaat specht. Spechtstraat, oké. Okay. Ja. Ja. En het leuke was nou zo'n uh, zebrapad. En uh, da daar gingen ze dan een filmpje opnemen, bas en Adriaan. En dat werd dan daar gefilmd. Dus het was geweldig. ze oma, de, mijn oma, ja, bas en Adriaan. En ik weet dat me, Basie zat te flirten met mijn oma. Echt waar? Hey, mevrouw mijn vrouw, normaal doen we dat in vijf minuten, maar nu... Uh, Weet je, dat was echt uh, ontzettend leuk. Ik, was, ik stond daarbij, ik was hier, was ik jaar of zeven, acht. Ja, maar dat is toch te gek, dan staat gewoon Bassie voor je. Ja, ik wist niet hoe ik moest kijken. Ook. En jij natuurlijk je oma aan de dinget, doe het, doe het, neem me mee naar huis. Ja, snel, maar Heb nog een verhaal op schoolplein? Ja, dat is, dat is wel een heel goed verhaal. Ah, mijn oma oh, zeg, heeft, oh, heeft geflirt uh, met Basie, Bassie. Uh... Dat heb je nog nooit eerder gezegd waarschijnlijk tegen iemand. Nee, nee niet hey, snel. Maar nog heel even over uh, vorige week, hè. Vorige week, ja. Jij ja, was er niet? No ik was er even niet. Ik was even een beetje aan het revalideren. Dat was jij. Wil ben je even aan het ontspannen. En wat gebeurt er nou? Ik zit gewoon gezellig in de kroeg. Word ik gebeld door een niet nader te noemen vriend collega. En die eh, zegt gewoon... Eh, ja, die veenstraai, want dat kan echt niet. Ik zeg, wat dan? Ja. Die heeft iets gezegd over jouw vrouw. Nee, en ja. dat ja. is toch... Dus ik, voor de mensen die het over hebben, uh, uh, Michiel Veenstra heeft mijn vriendin iets uh, genoemd. Nee, niet zozeer jouw vriendin. Ik zet haar op gelijke hoogte met iemand die ik wel zou noemen, omdat ik die niet ken en dan dat durf te zeggen. Het ging om het volgende. Uh, we hadden Nicole, jouw vrouw, in de uitzending, want we wilden jou bellen om te vragen hoe het met je was gegaan in het glazen huis en of je een beetje was bijgekomen. En Nicole nam de telefoon op, het was een hartstikke leuk gesprek. En uh, mensen hadden het ook over, god wat is die, uh, die vrouw van Gerard leuk. Ook met fokvorm ging het erover, leuk vrouw. En uh, op een gegeven moment kwam ze zo te sprake dat, dat uh, Nicole ook een heel aantrekkelijke vrouw is. Ja. ja, die mag er best wijzen. Ja. Laten we eerlijk ik, ik het. zijn. En, um, uh, en volgens mij was Paul die op een gegeven moment zei: Ja, zeker als je ook uh, nagaat dat ze een, een kind heeft gehad en zo. En toen kwam ik op met een vergelijking, ik weet niet meer met wie, maar ook een ontzettend lekkere moeder. En ik weet even niet wie. Laten we u... even luisteren hoe dat ging. En het is natuurlijk net als Nicole Ekdom, een leuke jonge moeder. Ja, inderdaad. Een, uh... Nou, dat, dat kun je niet zeggen, want het is natuurlijk wel de vrouw van een collega... maar ik zou bijna milf zeggen. Kut. <laughs> even... Zou ik dat vertalen voor de mensen die het woord milf nou, kennen? Nou, doe maar niet. Dat, uh, dat googlen ze maar lekker thuis. He? Zeg, dus uh, Rafs, vind is weer echt... heel flauw, nee, Maar stel dat er mensen zijn die nu luisteren en denken: wat is Nico? Nou, dan gaan ze lekker googelen. Ik vind Nicole nou ook gewoon ook een heel uh, uh, lieve meid en zo. En ik vind het best wel gênant om dat te zeggen. Maar dat kan meer omdat het uh, over Nelly ging dat ik die thema heb gebezigd. Nelly, daar ja. ging het over. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Dan ga ik vast mijn hoogtepunt van ja vertellen. Het is trouwens mothers I'd like the fuck. Nou, oké? Okay. Ja, nee. het is eruit. Nee. Nou, fijn. Het ging over Nelly Vertado. Mothers I'd like the fuck. De Nels. Hartstikke leuk. Eens even kijken hoe dat zit. Mag ik met Nicole? Nee, hey, schatje met je man hier. Oh man, yes. Zeg, ik zit hier met uh, Michiel Veenstra. Hi Nicole. Ja, en hallo, en, hallo Michiel. Die, hallo. die zegt dingen. Nee. Heb je, nee. Het, heb je het gehoord, Nicole? Zit je te luisteren? Nee, sorry. Ik zit uh, niet te luisteren. Mothers, I'd like to fuck. Oh, dat. Ja, ja. dat heb ik gehoord. Ja, maar ja. Het, is, het is een algemene term voor gewoon uh, aantrekkelijke moeders. Weet je, Moeders die lekker zijn opgedroogd. Zal ik jullie dan even alleen laten? Nou ja, dan kun je toch gewoon lekker wijs zeggen. Waarom nou weer een MILF? Ja, nou, dat kwam uit de sprake van VG Nelly Vetaro. MILF is een mooie uitdrukking. Ik vind het een. Uh, ja, het is toch tof eigenlijk. Zo jammer dat ik het nummer van je vriendin niet heb. Ja, ja, ja, ja ik ben zo blij wel. dat je. Ik wel. Dat ik namelijk nog veel liever willen bellen even. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, met haar Die, haar die, die wil absoluut niet op de radio. Nee, ja? echt niet? Nee, nee, die is het helemaal niet. Die, uh, die gaat het liefst onder een steen liggen. Nee, ik ga geval. er wel over. Ik ga er wel over. Maak je geen zorgen. Nou ja, ik, ik, ik krijg net te horen dat Nicole een nummer heeft, dus. Uh, ik heb de nummer nummergeer, dus het komt helemaal goed. Nou, dat komt goed. Ja. Nou, ondertussen gaan wij de wisseling van de wacht. Ja, doen. hè, hè ik denk dat die... het gebeurt nooit meer. Ik spreek je straks, hè. Oké, okay, dan. Als je verwarde dan. man thuis ziet komen, ben ik het. Oh, ja, of ik dat. natuurlijk. Oh, nee. Nou, nou nee hoor. Dag, lekker de schat van me tot straks. Dag, lekker ding. Wat een lucht. <laughs> ik heb me wel hè. Ja, nou. Oh, het is al veel te laat. Je ja, kijkt naar die klok. Nou, zeg.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 Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja, ja. Tijd om verder te gaan. Zo. He he. Ik zeg dat het hoogtijd is voor een plaat. Nou, dat zeg ik ook dan ineens. Zie je wel. Heb je hem voor een facelift aankomen. Die van Moby dan, hè? Facelift me up. Playin talking, playin talking. Take us so far. Take us so far. Broken down car. Strung out old stars Strung out old stars Plain talking Plain talking Served us so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 Ze houden nog steeds van je. Wanneer je weer eens komt eten, dat vind ik ook een beetje verdacht. Nou, dan ligt er dan als jij nou wat je weg bent. <laughs> Nee, want het, het, het kwam heel ongelukkig eruit, ik realiseer me dat wel. Ja, maar dan, ik hoorde dat na afloop, ik denk, wat krijgen we nou hier? Ja, dat is helemaal erg, want dan kan zo'n verhaal ook worden aangedikt, natuurlijk. Nou, ja, dat ja, je echt een... denkt van, uh, nou, wat, wat die fans heeft geroepen over mijn liefstallige Ega. Het is ook helemaal uit zijn maandverband gerukt, dus ik ben helemaal <laughs> op de verkeerde spoor gezet, het ging helemaal nergens over. Maar het, het is, uh, we, de, we zijn nog steeds goed, hè? En je voelt je ook niet beledigd dat ik het heb geroepen over je vrouw? Ja, het is dat je net als kapper bent geweest, anders dan... Uh... Ja, gelukkig nieuw haar trouwens. Ja, jij ook. Maar we zijn oké. Ja. ja, Koffie. Uh, nou, dat, dat punt hebben oh, we al gemaakt. Oh, maakt het met uit. Ja, ja, is het is namelijk ja. uh, kwart voor negen. dus. Is uh, ik zeg. Ja, uh, de, wat mij betreft... Oh ja! En dan nu... voice live, Het natuurlijk. heeft eventjes geduurd, want uh, nou ja, Bas was de gast... en uh, dat was een bende, maar wel een heel gezellige. Voice En dan gaan we toch alsnog de voice live spelen. Uh, nou ja, bekende recept, bekende band... Uh, nee, bekende stem op de band. <laughs> een bekende band op de stem gelegd. Dat is makkelijk. <laughs> en dan hebben we zo in elkaar gerust dat het net lijkt of er een band op de stem staat. Nee, stem op de band. stem. Ja, dat nog? Het is het En uh, aangezien we net dan toch James Morrison hebben gedraaid... wil oh, ik voorstellen... Ik zie hier twee kaarten. Ja, toch? Dat ja. Uh, degene die het weet op 0909-1336 die kaarten voor... De, de Haamor in ja. februari. Net zo makkelijk. Oh precies te zijn. 8 of 8 februari. Zal ik de opgave laten horen? Of zeg je ja. dan 8? Nou, februari. Laten we in Gods de opgave laten horen. Hobby mijn gevoel is toch een in mijn, in mijn Hobby, zou dat nou zijn? Uh, nou, dus Volgens nog denk ik Bonnie Sinclair. <laughs> Uh, die klinkt uh, wel bezopen, maar op een heel andere manier. Ja, dus, uh, dat is nog één keer in een uh, lichtelijk andere variant. Ik hoor het aan die laatste A. Echt waar? Ja. Voor mijn gevoel is het toch een je belgische het uit mijn bestaan. mijn staan, Ja, bestaan. Ja. Ja. Ja. 0909-1336, 0909-1336. Als jij weet wie dit is. En het gaat niet om zomaar iets. Het gaat om kaarten voor James Morrison op 8 februari in, uh, in de uh, Heineken Music Hall. Amsterdam. Uh, nou ja, dan wachten we maar tot iemand belt, hè? Nou, dan gaan we dan, hè? En geen koffie? Ach, doe ook maar eentje Oké. Okay. Ja. Okay, Gewoon even. zwart, hoor. Zwart? Kleur ja. <laughs> ja. Er is een afvaldolofkofiemersiel, trouwens. Wist je dat? Goh. Het is rustig. Nou, oe, het is... Uh... Ik weet niet wat er aan de hand is. Zelfs de konkommertijden heeft dat het... toegevallen. Ah, oh, ja. daar zijn mensen, hè? Moet hey. ding slaan, dat was het. Maak je toch wel zorgen. Hallo, met Radio. Hallo. Wie ben met jij? Rudo. Hoe zei je? Met Ludo. Rudo. Rudo! Hé, hey, goedenavond. Hey. Nou, zeg het maar. Nou, ik denk dat het uh, Gordon is. Wat? Godskleren. Nee, we maken nog een keer een spelletje. Nou nee, ja, ik, ja. Had je, had, zie je, Ik zei dat je moet boddies en doen. Het was pas beter geweest. Nou, laten we even voor de vorm dan. Zou het misschien... Ja, je hoort de pauken al. Je weet het al eigenlijk al, hè? Volgens mijn gevoel mis ik toch een gedeelte geborgenheid in mijn, in mijn bestaan. Yeah! Klopt, hè? Was je ja. nou echt zo makkelijk hadden? Ja, kennelijk wel. Maar hoe weet je dat zo snel? Joh? Wat is dat nou voor onzin? Nou, volgens mij heb ik het uh, nog twee dagen geleden op de, op de radio of op uh, televisie gezien. En toen zei hij dit? Ja, volgens mij wel. Echt ja, waar? Ik... Ja, ik ben het niet geloof ik. Ongelooflijk. Nou, je, je, we hebben ontzettend goed nieuws. Nou. Het is goed. Want jij staat vooraan met je vlaggetje op 8 februari met James Morrison! Ja! ja! You give me... Super. Was je er ook echt blij mee? Of bel je puur om te laten zien dat jij het weet? Nee, ik ben er super blij mee. Dat wel, dus we vinden het binnenkort niet twee kaarten voor James Morrison op ebay. <laughs> of <op> marktplaats. <laughs> Naast de knie van Bassie. We zijn jullie de eerste het weten. Oké, okay, nou hartstikke goed. en Gefeliciteerd en veel plezier daar. Hartstikke bedankt. Nou, is, goed hoor. Bassie staat nu bij de trein. Ja. Doe mij een enkeltje. <laughs> Hij wil een knieën. Een enkeltje. <laughs> Ik heb het begrepen. Tijd voor Snow Patrol dan maar. Chasing Cars. We'll do it all. Al van van nummer? Nee, nummer niet, maar van die voice lift. Zo mijn best gedaan. He? Hele Gordon verbouwd. God, weet je wat dat kost? Weet je hoe lang ik met, met Cool Edit bezig ben geweest thuis, echt? En wordt het in één keer geraden? Videobanden, de hele shit dat ik van tevoren van beneden gehaald... naar boven gebracht, mijn computertje gehangen... Cool Edit geïnstalleerd. We hadden we morgen weer eens een semi-bekende beest hernemen. Ik week het, het echt, hoor. Nog even één keer voor de vorm dan. Voor mijn gevoel is het toch een geborgenheid in mijn, in mijn Zo zit ja. het op, die had je moeten doen. Dat was Ron Brandsteder. Dat is echt, hè? Ja. Ik ken je nog van... <lacht> zo lacht Ron Brandsteder. Die lacht! Ja, dat, is echt... <lacht> dus dat hebben we al eerder gedaan, een soort fake-gesprek met Ron Brandsteder. Ron, hoe is het? Dat kunnen we nog wel een keertje doen, hoor. Oh. Ja? Nou was hier een diepte interview met Ron Brandsteder. Dan, uh, dan maken we er ook gewoon gelijk uh, uh, de honeymoon-show uh, van. Dat is dan uh, net zo makkelijk. Dames was heren, de honeymoon-show. Ron Brandsteder, hoe is het? Graag vanavond, rond. En uh, die bak met tomatensoep. Staat hier er weer? Nou, het is uh, echt een parade van sterren. Want we hadden net ook al Ron passie. Brandsteden. Ron Brandstede. Dankjewel, Ron. En zometeen ook nog DJ Sandstorm oh, in het huis. Op, DJ Sandstorm. Hij is nog steeds in het huis, daar niet van. Maar zometeen meteen ga ik even met hem babbelen. Heb je eigenlijk een mix bij Een uh, ja, mandje heb ik bij. Heeft die wil ik je, zal ik je Sand noemen of Mr. Storm? Wat heb je liever? Wat je wil. Mr. Sandstorm. Mister nou, uh, Hoe noem je vrouw je eigenlijk s'avonds? Lul. <laughs> Dat is niet aardig, wel humor. Maar euh, we hebben een... Euh, <tripe> dat is, dat is <tripe> je nou toch allemaal. Hoe noem je je vrouwje Lul. <tripe> nee. oh. Ik kom me voor te stellen, oh Sandstorm. Nee, dit is gewoon Sander. Sander, hè? Ja, ja oké. Okay. Ja, heb je graag dat we je, je echte naam noemen, maar dat maakt, maakt niet, nou uit, niet uit. Nee. Maakt mij ook niet uit. Je hebt dus weer een, een Operation DJ Sandstorm in elkaar geknuffeld? Klopt. Met je cool edit? Ja, wel iets meer dan dat, maar... Ik kan er wat Gordon doorheen horen straks. Want het is over jou heen genomen. Dat is wel te gek. Als je er gewoon inderdaad midden in die mix ineens... Ik ben een beetje geborgen uit mijn bestaan. Dat zou wel tof zijn. Nou, doen we dat nog een keer. Met de voice lift en dan DJ Sandstorm mixt door elkaar. Vind je een goed idee? Ik vond de Yarmix ook fantastisch. Die hebben we net op een cd'tje gekregen. Hij heeft hem gesigneerd. Ook voor jou gesigneerd. Ja, heel blij. En hij echt gesignaleerd. Laten we het ook eventjes over hebben zometeen... dat hij ook gewoon te downloaden is, die Yarmix. Want dat is wel tof legaal ook. Ja, de, de legaal en De oudejaarsavond is hij uitgezonden op 3FM en hij is gewoon legaal te downloaden. Hoe? Dat hoor je zo. En weet, weet, weet je nog vroeger had je Ben Liebrand, die deed dan de Grand Mix Met die cassettebandjes. En, met die, cassettebandjes. en uh, die waren in het watergeval in de badkuip en uh, iedereen mailde hem dan van hey, heb je nog een kopietje. Maar uh, het mooie van die verhalen vroeger was altijd van, uh, dan vertelde hij hoeveel uur die eraan had ja, gesleuteld. Ja, en, uh, uh, Hoeveel meters plakband Hoeveel meters plakband en uh, nou, kom maar. Uh, nou, in elk geval meer dan 80 uur. So. Uh, dus even kijken, hoor. Uh, een, een hoop uh, pakken chuterans en chocomel. Uh, geen plakband, want het gaat toch allemaal digitaal tegenwoordig. Oh. Uh, laatste paar dagen toch zeker wel twintig oliebollen. Ja, die hoor je uh, ook terug, hoor, Ja, ja, moment, ja. Je, je zit je te luisteren naar, uh, na, naar die jaarlijks. Ja, ik ben een beetje vet op het einde, ja. Uh, zo ineens, midden door die is een hele gave doorstart. Brrr. Zo ineens. Belachelijk is dat. Vond ik toch een beetje jammer, hoor. Dat zeg ik heel wel. Nou, sorry. Maar, maar, maar inderdaad... Uh, Ongeveer 100 uur werk zit erin. God, ongelooflijk, hè? En nog steeds een vriendin. <laughs> ah, die, die is op dit moment uh, in het buitenland. Dus. <laughs> oh, wat hebben we? Hey, die zit er, er nog er, steeds geen licht? Ik uit Afrika zitten. Dat dus. licht. Is dat omdat jij zo druk was? Of, uh... Nou, het viel mooi samen. Maar Zij doet een afstudeerstage en ik denk van... nou, dan kan ik mooi de jaarmix maken. Nee, dat is zo makkelijk. Toch wel makkelijk. Dat is ook het aan het einde van het jaar die Ja, stage, dat was al goed genoeg. Een jaarmix in maart dat is ook zo leizig. Ja, zo ja. ja. drie platen. <laughs> <laughs> zo was meer. Zo meteen een nieuwe Operation dj scène en ook muziek van de Red Hot Chili Peppers de Where's the Cups, <laughs> Stefani. Een echte DJ-opvondiging, vond je ook niet? Wauw, maar nu eerst... girl. Every time I and We'll be